11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het westen van Canada hebben zo'n 75.000 mensen... hun huis moeten verlaten vanwege overstromingen. Vooral Calgary en omgeving hebben veel last van het water. Mogelijk volgen nog meer evacuaties. Veel wegen en bruggen zijn onbegaanbaar en auto's lopen vast in de modder. Mensen wordt afgeraden te reizen. Veel scholen en bedrijven zijn gesloten. Er zijn helikopters en motorboten ingezet voor de evacuaties. Twee mensen worden vermist. De problemen zijn ontstaan na zware regenval... waardoor rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Ook voor de komende dagen wordt nog veel regen verwacht. Een Britse inlichtingendienst blijkt telefoongegevens en internetverkeer af te tappen... dat via glasvezelkabels loopt. Dat onthult de Britse krant The Guardian... op basis van informatie van klokkenluider Edward Snowden.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 De gemeenteraad in Vlissingen laat het declaratiegedrag van heel het college onderzoeken. Er was ophef over ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen maakte vorige week alle opgegeven onkosten bekend sinds het aantreden in 2010. Daarbij vielen de declaraties op van VVD-wethouders Jacques Dame en van burgemeester Roep. Het onderzoek moet uitwijzen of bepaalde kosten onterecht zijn opgevoerd. Wethouder Dame is gisteren opgestapt nadat hij onlangs met hartklachten was opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal zelfdodingen is vorig jaar flink toegenomen. 1753 mensen maakten een einde aan hun leven, 106 meer dan het jaar daarvoor. Zowel een onderzoeksgroep van het VU Medisch Centrum als een Brits onderzoek stellen een verband vast tussen de stijging van het aantal zelfdodingen en recessies. Ook in 1984 was het aantal zelfdodingen opvallend hoog. Ook toen zat Nederland in een crisis. De Braziliaanse president Rousseff en haar kabinet zijn na een spoedvergadering over de onrust in het land zonder commentaar uiteengegaan. Waarom er geen verklaring werd afgelegd is onduidelijk. Critici vinden dat Rousseff de demonstraties uit de hand heeft laten lopen. De afgelopen dagen zijn de protesten grimmiger geworden. Gisteren vielen er twee doden en alleen al in Rio de Janeiro tientallen gewonden. Gisteren gingen meer dan een miljoen mensen de straat op. Ze protesteerden onder meer tegen corruptie en de kosten van het WK-voetbal dat volgend jaar wordt gehouden. Turkije en Duitsland hebben elkaars ambassadeur op het matje geroepen. Duitsland vindt dat de Turkse politie veel te hard heeft opgetreden tegen de demonstranten tegen premier Erdogan. En Turkije is boos over de opmerkingen die bondskanselier Merkel daar maandag over maakte. Volgende week staan weer besprekingen op de agenda over de Turkse toetreding tot de EU. Mogelijk wil Duitsland daar nu niet aan deelnemen. Het weer. Vannacht grotendeels droog, bij minima rond 14 graden. Morgen eerst af en toe zon, later vanuit het westenkant zo buien. Het wordt 16 tot 20 graden. Zondag meer buien, een stevige wind en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kom zeven jullie ook naar Noord CJS Kids. Net als het grote festival mede mogelijk gemaakt door BNP Bariba. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Premier Rutte wil graag dat pensioenfondsen hun deelnemers minder premie laten betalen. Daardoor zouden werknemers tot 1000 euro extra per jaar kunnen overhouden, zegt Rutte. Goed voor de economie. Duizenden euro voor de hardwerkende Nederlander, weet u nog? Dit is wel een heel bijzondere draai die Rutte aan zijn verkiezingsbelofte van vorig jaar geeft. Want begrijp ik nou goed dat hij ons onze eigen 1000 euro wil laten uitgeven? Goedenavond, welkom bij het Oog. Premier Rutte, kunt u zo zelf horen over de economie? Twee Brazilianen die morgen gaan demonstreren hier in Nederland... zijn te gast en de vraag is, waar zijn zij tegen? Felix Kaplan geeft inzicht in de Russische kunstroof uit Duitsland. En over kunst gesproken, voor het eerst is er een tentoonstelling... in Nederland van de Franse glaskunstenaar Lalique. Samensteller Lennart Boy straks over zijn fascinatie met Lalique. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Vrijdag 21 juni. Het idee dat we hier niet zwaar straffen is echt verleden tijd. Nederland is de laatste 10, 15 jaar in het lijstje landen wat zwaar straft... echt gestegen naar de top van de wereld. Volgens premier Rutte doen we als Nederland weer mee in de wereld... als het gaat om zware straffen. Want het kabinet wil voortaan anders omgaan met alcohol en drugsgeweld. Staatssecretaris van Justitie Teven legt het uit. Dat als je een stukje in je kraag drinkt of je gebruikt drugs... en je slaat iemand in elkaar... Dat betekent dat het een strafmaatverhogende werking heeft. En het openbaar ministerie zal dus ook hogere strafhuizen. Teven vertelt ook nog even de belangrijkste reden voor deze strafverhoging. Nou ja, we moeten een beetje af van het verhaal bij de rechter. Dat mensen zeggen, ja, daar kan ik allemaal niks aan doen, want ik had al veel gedronken. Verder met de staking in de metaalsector. Ruim 2500 stakers protesteerden in Zoetermeer. En ze eisen dit. Wij willen iets meer salaris. Wij willen onze atv dagen houden. Wij willen onze oude maanddag niet kwijt. Een werkgever in de metaalindustrie was het hier volstrekt mee oneens. De eisen vinden wij onredelijk, ik persoonlijk ook. De werkgever begreep sowieso niet dat er in de metaalbranche gestaakt wordt. Als je hier mensen gaat vragen staken, hoezo staken? Ik heb nog nooit gestaakt. Maar de metaalarbeiders staakten ook vanwege een gebrek aan erkenning bij de werkgevers, zeg maar. Van bovenaf zeg maar, mag er wel wat meer waardering komen voor de kleine man, zeg maar. In Griekenland is er opnieuw politieke onrust. Dat heeft weer economische gevolgen voor de Europese Unie. Eurocommissaris Olli Rehn wil het liever helemaal niet meer over Griekenland hebben. I love Greece, but I'm very much looking forward to a Eurogroup press conference where Greece is not going to be discussed. Sterker nog, Reen hoopt op een Griekenlandloze zomer. And a summer where we don't have any Greek crisis. En dan de koningstoer. Vandaag bezocht het koningspaar de provincies Zeeland en Zuid-Holland. In de regen stonden de mensen op Maxima en Willem-Alexander te wachten. Helemaal geen lekker weer. Nou ja, Wind, dus, regen. Ja, ja, dat is heel vervelend. Ik heb ook mijn capuchon op. En mijn kapsel gaat ook helemaal naar de haaien. Maar ja, daar is niks aan te doen. Want de meeste mensen wilden het liefst Maxima zien. Ja, ik stond heel voorin. Ja, ik heb haar gezien. Mooi, ze is mooi. Heel mooi. Heel mooie vrouw. Zien was leuk, maar aanraken was beter. Ik kreeg een hand van Maxima. En heel leuk dat we op deze plaats stonden. En een hand kregen van haar, dus van Maxima. Niet iedereen had zoveel geluk, vertelde een kind in het jeugdjournaal. Ze had mij geen hand gegeven. Ik heb ook niet met ze gepraat. Ik heb ze alleen een beetje uit het vet gezien. En sommige kinderen vonden dat het koningspaar wel erg veel haast had toen er een lied werd ingezet. Ze kwamen zo weer van het provinciehuis en toen, uh, toen uh, gingen ze zo naar de auto. En toen hebben ze niet helemaal geluisterd. Wat vond je daarvan? Van mij mochten ze wel wat langer hoeven doen. En veel volwassenen deelden die mening. Het is uh, zoef, hè? Het is uh, heel snel. <laughs> het, is heel, het gaat allemaal heel erg snel. Een doel van de tour was dat mensen die het stel alleen vluchtig kennen van de televisie... nu eens een keer rustig kennis konden maken op hun gemak. En op hun gemak naar ze konden zwaaien. Maar volgens dit jongetje ging het precies andersom. Op tv dat zie je, is altijd zwaaien en zo. En nu ook wel, maar praat, op tv zie je veel meer praten en zo met mensen. Echt niet echt. En een ander jongetje vatte uiteindelijk het belangrijkste effect van de koningstoer samen. Eerst zo van, uh, ik heb ze nog nooit echt zien, dus ik vind ze wel een beetje bijzonder. Maar nu, nu zijn geweest, dan vond ik zo, nou, ze dus zijn niet echt heel bijzonder, ze zijn ook gewoon normale mensen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan de krant van morgen, Juris Stubnitski. De Volkskrant is een meevaller op het spoor. De wanbetaling op Nederlandse hypotheken blijkt namelijk fors lager. De krant onderzocht de betalingsachterstand van 3,8 miljoen hypotheken. Het bureau kredietregistratie zei dat er 62.000 huizenbezitters zijn... met een betalingsachterstand van meer dan vier maanden. Dat blijken er nu 29.000 te zijn, met ook nog eens een kortere betalingsachterstand. Dat verschil komt doordat het BKR een andere definitie voor wanbetaling gebruikte. Het bureau betreurt de onduidelijkheid. Een groep vooraanstaande hoogleraren keert zich in trouw tegen de winning van schaliegas... In Nederland. In een petitie vergelijken ze de gevolgen van de Amerikaanse winning... met de plannen in Europa. Schaliegas is voor Nederland niet interessant, dat zeggen de hoogleraren... na een nuchtere afweging van de voor- en nadelen. Het manifest Schaliegas begint er niet aan staat morgen in de krant. Goede doelen kijken angstig uit naar 2015, schrijft het Nederlands Dagblad. Er ligt een wetsvoorstel waarmee online kansspelen legaal worden gemaakt... En het zou rampzalig zijn voor goede doelen. Die krijgen jaarlijks zo'n 750 miljoen euro van loterijen. Loterijen zijn wettelijk verplicht... een deel van hun inkomsten aan goede doelen te geven. Natuurmonumenten en Alzheimer Nederland... vrezen nu dat buitenlandse gokbedrijven die verplichting niet hebben... en ze straks veel inkomsten mislopen. Dopingexperts waarschuwen in trouw voor een nieuwe trend. Sporters die zich laten injecteren met stamcellen. Deze celdoping wordt door werelddopingagentschap WADA gezien als een mogelijke nieuwe ontwikkeling. Door stamcellen uit hun eigen bloed... bijvoorbeeld in geblesseerde pezen te spuiten... herstellen de sporters sneller. Deze vorm is nauwelijks op te sporen... omdat er eigen lichaamsmateriaal wordt gebruikt. Er wordt dan ook getwijfeld of het doping moet worden genoemd. Het dorp Tweede Mond staat te koop. Op Marktplaats staat een advertentie... En bij alle toegangswegen wordt het drense dorp tegen elk aannemelijk bod te koop aangeboden, meldt het ND. Het is een actie van boze bewoners. Er zijn plannen voor een mega windmolenpark in het gebied. Bij de verkoopadvertenties staat het telefoonnummer van een PvdA-gedeputeerde... die volgens de actiegroep niet heeft geluisterd naar zijn achterban. De examendieven van de Ibn Ghaldoen-school hebben vijf keer op klaarlichte dag ingebroken. Bovendien merkten de leraren dat de examenpakketten open zijn geweest. Dat blijkt uit het politiedossier dat het AD heeft ingezien. De examens werden verkocht, zo blijkt, voor 20 tot 250 euro. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Na het fotograferen van de examens werden de gestolen eindexamenpakketten weer dichtgelijmd en in de kluis van de school gelegd. En dit krantenoverzicht wordt waarschijnlijk door veel meer ouderen op hun tablet of smartphone gehoord. Want een derde van de 65-plussers heeft er een. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, staat in de Volkskrant. Zoals Pierre van 82 jaar uit Posterholt. Hij doet alles met zijn telefoon. Kranten lezen, whatsappen, foto's maken, versturen, dat gaat nog wel. Maar bewegende beelden, dat vindt hij nog net iets te ingewikkeld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, het is de langste dag van het jaar, 16 uur en 45 minuten licht. De zomer begint, je zou het niet helemaal zeggen vandaag. Dus wij vrolijken de boel wat op met Juan Zelada, een singer-songwriter uit Madrid. Zijn basis in Londen. Welcome. Nice hey, to have you here. Ja, yeah, nice to have you here. You started at 3 fm this morning with Giel Belen, so you have a long day. Yeah, that's right. Uh, thankfully I had... Uh... A Spanish siesta in between. Ah, okay, that's good. So, what song are you going to play for us? I'm going to do a soft ballad called The Boy with the Television on from our album High Ceilings and Collarbones. <laughs> Look at the boy, he's not a boy anymore. Stranded in some place With his family and land But he's got other things He wants to understand Oh, look at the boy Thick skin and a scar He knows his duty well But still he stares In the days of wonder He could be anywhere Teams brush into the city Everybody searching for a chance He's stuck in pores Listening to songs The boy with the television on And out here all is quiet And the moon listens to your heart There is a shuffling in the woods From time to time Perhaps the animal inside is alive He wishes he could measure up to someone Looking up to father figures all his life And life in technicolor is A journey without end Beyond problems Boundaries and strife And oh, And teens rush into the city I hear Everybody searching for a chance He's stuck in pause Listening to songs the boy With a voice with a television on On you know oh. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, And out there in dreamland, wherever that may be, they got programs for every person what he might like to see. And no one's forgotten, no one's left out. Dreams are selling cheap these days. Without a doubt, don't oh, look at the boy. His eyes are in the back of his skull. Yeah, blinded by the light, and not a worry inside. He says everything's alright, but I'm not done. No. Teens rush into the city, and everybody's searching for a chance. and He's stuck in pools, listening to songs. A boy with a television on. Yeah. Won't you look at the boy? songs the boy with the television on the boy with the television on great Juan Zelada, thank you very much we will hear from you more later this show thank you ja, De Duitse bondskanselier Merkel die heeft uiteindelijk toch met de Russische president Poetin een expositie geopend. De hele dag is er spanning geweest of dat wel doorging. Want Duitsland wil graag kunst terug die in de Tweede Wereldoorlog door de Russen geroofd is. Dat mocht Merkel niet zeggen, zo ging het verhaal. Nou, ze deed het uiteindelijk toch. We zijn der mening dat deze uitstellingsstukken weer terug naar Duitsland komen zouden. En dat ze den eigentummern of de rechtsnachvolgern ter vervuing gesteld werden Ja, het mag terug naar de eigenaren of de erfgenamen. Felix Kaplan is Rusland-deskundige, schrijver ook. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik dacht, waarom staat ze daar überhaupt? Waarom opent zij nou een expositie waar geroofde kunst uit Duitsland hangt? Nou, dat is een zeer heibele onderwerp eigenlijk: Rusland en Duitsland. Uh, Duitsers hebben ontzettend veel uh, schade aangericht wat uh, de Russische kunstschade betreft. En de Russen, natuurlijk, hebben liefst 2,5 miljoen kunstobjecten, kunstvoorwerpen naar Rusland gebracht. Uh, er waren twee Russische wetenschappers, Konstantina Kinsch en Grigori Kaslov, die dus hebben bij de Sovjet-archieven nog gezeten en ze kwamen tot de conclusie dat dat was de mens. Dat was de grootste kunststrof in de geschiedenis van de mensheid. Ja, 2,5 miljoen uh, stukken, topstukken neem ik ook uh, aan daartussen. Hebben ze die zomaar gepakt, alles wat ze pakken konden? Of hebben ze ook echt gezocht nee, naar die topstukken? ze hadden dus die opdracht gekregen om alleen die topstukken te pakken. Zoals Goud van Troye bijvoorbeeld, of Königscollectie. Wat in Nederland vrij bekend is. Mm -hmm. Maar vandaag de dag, Ter Spiegel heeft een, ook een artikel gepubliceerd daarover. En zij kwamen niet verder dan 300.000 tot 1 miljoen kunstobjecten. En 2000 tot uh, 2 miljoen, sorry, 300.000 mm -hmm. tot 1 miljoen kunstobjecten. En 2 miljoen tot 4 miljoen boeken en archiefmaterialen uh, waren geroofd en zijn uitgevoerd. Daadwerkelijk nu in, show, in Rusland. Oh ja, En een paar van die stukken zijn te zien bij die expositie. Dan kom ik ja. terug op die vraag, waarom gaat Merkel die openen? Uh, ik denk dat, dat is zeer duidelijk, dat die belangen... Mm, de dus, uh, uh, buitenlandse politiek van Rusland en van... Duitsland beheersen zijn veel groter dan die kunstobjecten. Mm -hmm. En wat Poetin heeft zeer passend gezegd... heeft gezegd, dus uh, laten wij onze specialisten aan de tafel gaan zitten... en onderhandelen. Misschien komen wij tot een beter resultaat... dan gewoon weglopen en niet openen en dergelijke. Ja, dus, en omdat dus Poetin zo goed er... Duits spreekt... dat is die uh, eerste, laat maar zeggen... Een Russisch leider behalve dan natuurlijk die Tsarina's van uh, Duitse komaf. Die natuurlijk uh, Duits als hun moedertaal hadden. Die, die spreekt prachtig Duits. En uh, zijn ex spreekt ook perfect Duits. Dus ik denk dat hij kon uh, Merkel duidelijk in haar eigen taal overtuigen... dat het beter is om toch te openen met een kniepnoog. Uh, te zeggen dat ik ga weg, maar toch... Terug te komen op haar beslissing. Mm -hmm. dus, nee, dat is en heeft het, zij heeft het daarmee wel op de agenda gezet, natuurlijk, wederom. En dan gaan experts ja. daarnaar kijken. Ja. Zijn er tot nu toe dan geen eerdere pogingen geweest om ja. die ja. kunststukken terug te krijgen? Jawel. Maar in 1999 heeft het Grondwettelijke Hof van Rusland. een beslissing genomen. dat dus datgene wat in bezit gekomen is na de Tweede Wereldoorlog en in Rusland zich bevindt... blijft Russisch zijn eigendom. En, en, dat en dan is zal een... Poetin daar toch ook niks aan veranderen? Dan blijft dat toch zo? Dan is dat een, bloekje, een doekje voor het bloeden wat hij vandaag heeft gegeven aan haar. Nou, ik denk dat... Uh, uh, ja, als, als u tussen uh, 2,5 miljoen schattingen van Akinstein-Kazlov... en tussen 300.000 en 1 miljoen schattingen van Der Spiegel... In uw bezit heeft dan bepaalde dingen moeten toch teruggeven. Zoals misschien goud van Troje. of hout van Eberswald. wat vandaag in de dus, expositie van Bronstijd. die, die werd door uh, Poetin en Merkel geopend. aanwezig zijn. Ja. Dus misschien één of twee stukken terug. en dat, dat is dan symbolisch. en de rest blijft gewoon in Rusland. Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk dat er zijn grotere belangen aanwezig. Niet alleen mm. de kunst, maar ook vandaag de dag in Rusland. Uh, ik zou zeggen voedt er een anti campagne En uh, die Russen zijn boos op het Westen. Met name uh, voor inmenging in, in Russische binnenlandse zaken. Zoals homo, rechten enzovoort. Dus mm -hmm. men is een beetje geïrriteerd. En, en Europa... Uh, lijkt een, een uh, soort van territorium te zijn die in zeer diepe crisis verwikkeld is. En dus zullen ze veel schilderijen houden. Felix Kaplan, ik dank u wel voor uw toelichting. Ik dank u. Goedenavond. Dan Den Haag. In uh, eigen land krijgt premier Rutte kritiek... dat hij de economie kapot bezuinigt. Maar in Duitsland, we hadden het net ook al over Duitsland... daar krijgt hij een prijs vanwege zijn inspanningen... om de Europese economie weer vlot te trekken. Nou, Het kan verkeren, Hans-Andrie Gij in Den Haag. Goedenavond. Hans, um, Hans, ja, je bent er, begrijp ik. Wat, uh, wat is dat voor prijs, Hans? Rutte krijgt de Ludwig Erhard-prijs. Um, Erhard, je hoort zijn naam niet elke dag meer... maar dat was de Duitse minister van uh, Economische Zaken... Uh, van na de oorlog. En begin jaren 60, van, tot 1966, was hij ook uh, premier. En in die dagen voltrok zich in Duitsland het uh, Wirtschaftswunder. De razendsnelle wederopbouw van de Duitse economie. En uh, Erhard was een aanhanger van uh, ja, de vrije markt. En dat gedachtegoed wordt in ere gehouden... in die Ludwig Erhard-prijs. Het is een club... die gelieerd is aan het CDU. En dat is uh, dezelfde politieke partij als van uh, Angela Merkel. Ja, en we hebben de laatste jaren gezien... dat Merkel en Rutte op één lijn zitten in Europa. Een harde euro, stevige bezuinigingen. En dan is 1 uh, en 1 snel 2 en heb je de prijs verdiend. En als we dan uh, even kijken naar de aanpak hier in eigen land... Hè, want dit is de Europese aanpak waar, waar we het nu over hebben. Hier in eigen land, uh, Rutte en de VVD, die hebben altijd gezegd... dat het begrotingstekort terug moet naar 3%. Volgend jaar hoor je het kabinet en de VVD dat volgens mij nu niet meer roepen. Nee, blijkbaar is daar toch ook het uh, besef doorgedrongen... dat uh, steeds maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen... niet de beste manier hoeft te zijn om die 3% te, te halen. En daarbij worden ze ook een beetje geholpen door Europa... door de eurocommissaris Olly Rehn... die zegt van Nederland moet in 2014 6 miljard euro bezuinigen... En dan zou je volgens de huidige stand van zaken wel heel dicht of precies op die 3% komen. En daar hoopt de VVD en het kabinet natuurlijk op. Maar er wordt geaccepteerd dat als je die 6 miljard bezuinigt, dat je misschien ook wel hoger uitkomt. als het tekort inderdaad verder oplopen. Waar nu inderdaad voor wordt gevreesd. Maar Rutte gaat vooralsnog uit van uh, het goede nieuws. Ja, het goede nieuws is dat we met die 6 miljard volgens de commissieramingen de 3% gaan halen. Uh, we baseren ons in het, in het regeerakkoord op het Stabiliteits- en Groeipact. Wat wel waar is, is dat uh, in november als de volgende commissieraming komt... Uh, eigenlijk een risico is dat we met 6 miljard niet de 3 halen. Maar iets slechter. Maar dat weet je pas in november. En dan is het inderdaad waar dat de commissie zegt... als je die 6 miljard structureel invult, dan blijft het bij die 6 miljard. Ook als in november die raming slechter zou zijn. Dus dan kan het ook 3,2 worden of 3,3? Ja, dan, dan zou het boven de 3 kunnen uitkomen. Daarmee voeren we het regeerakkoord uit. Want mm -hmm. het regeerakkoord zegt, we houden ons aan het Stabiliteits- en Groeipact. Het Stabiliteits- en Groeipact zegt, in 2014 moet je op 3 komen. Mm -hmm. Nogmaals, volgens de huidige raming komen we daar ook op. Uh, maar je loopt altijd een risico dat je het net niet haalt, en pas een jaar later. Maar nou zat niemand te wachten op nog meer bezuinigingen... maar de VVD stond toch altijd op het standpunt dat als dan blijkt... dat die 6 miljard niet voldoende zou zijn om tot die 3% tekort te komen... Mm -hmm dat er dan extra bezuinigd zou moeten worden. Ja, is dat maar, punt nu van tafel? Uh, nee, want de VVD heeft ook een regeerkund afgesloten... waarin staat, we houden ons dan Stabiliteits- en Groeipact. En voor 2014 betekent dat 3 En daar komen we ook op met die 6 miljard. We praten nu over de als-dan-situatie. Zou in november het verslechteren? Dan zegt Olly Reen, de verantwoordelijke commissaris... Hmm. Uh, dan staat die 6 miljard... Uh, en dan zou het kunnen zijn dat je dus uh, boven de drie komt, maar dat is echt een als dan. Op dit moment, met de cijfers die we hebben, hm. komen we op drie. Ja, nu hoor ik al u een paar keer zeggen: Olly Reen of uh, het Stabiliteitspact. Maar u heeft ook altijd gezegd: van ja, wij bezuinigen niet voor Brussel, we doen het voor onszelf. En zo is het. Terwijl nu zegt u steeds: van ja, Olly Reen dit en het Stabiliteitspact nee. dat. Nou ja, kijk, je moet, je moet een cijfer hanteren. Kijk, het cijfer wat we in het regeerkort gebruiken is het cijfer uit het Stabiliteits- en Groeipact. We bezuinigen niet voor Brussel, maar we doen het natuurlijk in het belang van de Nederlandse economie. We hebben het nu alweer over economie... en de pogingen van het kabinet om die economie weer op de rails te krijgen. In het buitenland vinden ze al dat u het heel goed doet... want u krijgt een prijs, de Ludwig Erhard kedenk voor uw pogingen om de Europese economie weer op de rails te krijgen. Ja. Wat waren dat voor pogingen? Waarvoor wordt die eigenlijk precies beloond, zeker uh, geëerd? Ik verwijs u naar de jury van deze prestigieuze prijs. Mm -hmm. ik, maar goed, u vraagt mij wat ik denk dat dat zou kunnen zijn. Wij zijn met twee dingen als kabinet bezig uh, en ik mag daar leiding aan geven. Uh, dat is in de eerste plaats uh, in Europa stap voor stap de ernstige schuldencrisis onder mm. controle krijgen. Daar zijn heel veel dingen gebeurd. En daar hebben we grote stappen gezet, stap voor stap. Tweedens tweede is in Nederland hebben we te maken met grote economische problemen. Maar zijn we bezig om ervoor te zorgen dat als Nederland weer gaat groeien... als de wereldhandel verder aantrekt, de bankencrisis achter ons is... Uh, dat wij uh, met elkaar ervoor zorgen dat Nederland uh, meer zal profiteren... van die aantrekkende markten uh, dan andere landen. En daartoe nemen we nu alle noodzakelijke maatregelen. Veel binnen uh, Europees Verband ook. Nu uitgerekend vandaag... Ja, althans, maakt... ik schets u wat ik denk dat het ja, zou kunnen ja, zijn. Ja. En nee, we gaan ik het allemaal uiteraard Amerika uiterst, uiterst, uiterst demoedig hieronder. Volgende week is het zover. Uitgerekend vandaag maakt het kabinet ook bekend... dat ze vindt dat de Europese regels... wat Europa allemaal voor de landen wil beslissen... dat de grens eigenlijk bereikt is. Kunnen ze een paar punten noemen ja. van die vindt van... Daar moet weer de nationale soevereiniteit. Een paar voorbeelden, maar het gaat meer om de beweging dan die voorbeelden. Uh, Arbo, uh, vind ik, vinden we... Uh, je mag in Europa een paar hoofdlijnen bespreken, maar de details in de landen. Twee, uh, op het gebied van uh, uh, gezinshereniging en, en, en migratie. Ik vind hmm. dat er veel meer nationaal moet gebeuren dan uh, nu uh, mogelijk is. En, en een derde voorbeeld, uh, op het gebied van uh, belastingen: zijn er allerlei tendensen om directe belastingen. Maar ook zaken als gezondheid, zoals sociale zekerheid. veel meer op het Europees niveau te doen. Daar zijn wij ook euh, tegenstander van. Maar het belangrijkste is dat wij vinden dat het idee, het wordt altijd maar meer en er kan nooit wat af. Mm -hmm. En Europese wetgeving kan nooit meer worden veranderd, waar je nationale wetgeving aanpast aan nieuwe ontwikkelingen, dat dat ook in Brussel moet kunnen. En zegt hij ook van, we moeten niet meer aan Brussel geven, maar zegt hij ook van, van die bestaande wetgeving, alles wat nu is afgesproken, dat laten we zo. Nee. We gaan niet. Nee, bijvoorbeeld op die gezinshereniging willen wij taken terug. Dus wij vinden bijvoorbeeld daar dat Brussel te veel doet. Op het gebied van Arbo vinden wij dat Brussel uh, te veel doet. Uh, op het gebied van, uh, nou wat er nu in discussie is, of bijna al rond... is een soort van Europese mediacode. Ja, hou op, dat kunnen we nationaal veel beter. Dus dat zijn van die voorbeelden waar het nationaal moet doen. Het belangrijkste is eigenlijk dat we zeggen... laten we nou met z'n 27 e die discussie voeren. Europa is op dit moment niet populair. Europa is cruciaal voor Nederland, we zijn een exportland. Het is erg belangrijk dat we ons realiseren we ons geld daar verdienen. Dit en... draagt bij aan versterking van draagvlakken. Ja, en dat het kabinet daar nu mee komt... heeft dat ook te maken met uh, de Europese verkiezingen van volgend jaar? Dat u de onvrede die de kiezers over Europa hebben... een beetje tegemoet wil treden? Nee, dit vinden we echt zelf. En het, wat erbij meespeelt natuurlijk... is dat die onvrede ook wortelt in een aantal terechte. Het is niet dat die onvrede uit het niks komt. Die onvrede komt er mede uit voort. Dat mensen zeggen, ik begrijp Europa als handelsland, vrije markt... met z'n allen veel geld verdienen. En uiteraard ook de waardegemeenschap. Dat mensen dat heel goed begrijpen. Maar staat er maar het los Brussel, van de ja, we hebben altijd verkiezingen. Dus dat nee, staat nooit de Europese verkiezingen op volgend jaar. Maar... Ja, nee, daar staat het echt los van. Dit hebben we de regering kort afgesproken. En, uh, ja, ik kon niet plannen dat... Ja, Het is nu een jaar na de start van het kabinet, of negen maanden... en die verkiezingen zijn over een jaar, dus het zit er keurig tussen. Maar dat is niet gepland. Al dus premier Rutte, Hans Andringa, sprak met hem. Juan Zelada, u kon hem net ook horen, de Spaanse singer-songwriter... woont in Londen, is hier nu in Nederland... Um, you won this year in Groningen at Norderslag, the European Border Breakers Award. It, it honors the best new music acts in Europe. What did it bring about for you? It was uh, amazing. I got to meet uh, the very well-renowned uh, Jules Holland which, and his uh, music show in, back in London. And uh, it was uh, just great to meet other fellow amazing artists all over Europe. And I was in the humble Spanish representation there and... Uh, just seeing the reaction from the crowd really was uh, really amazing the Dutch audience really grew into the band so I was uh, eager to go back and um, and we're going now back in, on the 2nd of October we're supporting um, the Noisettes at the Paradiso in Amsterdam so looking forward to a uh, A good reception. Ja, hij heeft genoten van het publiek. Toen in Groningen veel artiesten ontmoet, had zin ook weer om terug te komen in Nederland, is hier nu dus. 2 oktober staat hij in Paradiso. Uh, your songs are in English, why not Spanish? I've uh, born and bred in Spanish, fully Spanish family, but uh, all my years I was always listening to American and British vinyl records. Uh, it was always the music we had going on in the background. My dad had... It's great vinyl collection of jazz and soul records and i guess it was just what i was brought up with you know people yeah. wonder whether you play flamenco guitar or anything like that and it's you know it's not really in my veins it's not really in my blood um it's the music i've always listened to and, and it's you know the one i pay most respect to and uh yeah that's what i kind of do in with my band in london yeah, yeah. so what song are you going to sing for us now uh, it's the first single from the album and it's called breakfast in Spitalfields. <laughs> do do do do do do do do do do do do do do do do do do The men in suits, they polish their boots I need something to eat And today I reckon the weekend was very long For everyone that enjoys a good old song Now I suffer the fun because breakfast in special fields never felt so good. I won't solve all the issues in my head, even though I know I shouldn't. Yeah, breakfast in special fields, ain't means a lot. Means a fresh new beginning when you feel like losing the plants. Do, do, do. And the people are buzzing, ambitions in the air. The builders are splashing, that's when I pound notes. I haven't any spare. So I regain my composure, I take a little stroll. The men in suits, they polish their boots. Man, that's a rock and roll. When breakfast in Spitalfields never felt so good I won't solve all the issues in my head Even though I know I should Breakfast in and Today means a lot, Means a fresh new beginning When you feel like losing the part Do-do-do Do-do-do Do-do-do Do-do-do-do time to take your number but we'll be right here sitting sometime next week but this say hey, and tiffany said, no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 Thank you very much, Juan Zelada. Thank you. 5 juli komt dit album uit. 2 oktober dus in Paradiso, als u daarheen wil. Thanks. Ook in Nederland wordt morgen gedemonstreerd voor verandering in Brazilië. Eduardo Ramos is daarbij. Nu hier, welkom. U komt uh, uh, uit Brazilië. Hoe lang woont u al in Nederland? Ik woon al 17 jaar in Nederland. En, en nog veel contacten ook met Brazilië? Ja, ik heb nog uh, hele nauwe banden met Brazilië... omdat mijn hele familie woont daar nog steeds woont. En vrienden. En ja. Dus ik heb nog heel veel contact met Brazilië. Ja, en wat, wat krijgen uw familieleden mee van de demonstraties daar? Uh, mijn familieleden niet zoveel. Mijn vrienden... Die, uh, ja, er is, er is heel veel onrust in het land... Ze zijn nu, uh, ze waren nog, in, en het gaat allemaal heel snel... dus ze waren nog een paar dagen geleden nog heel blij... dat het allemaal, dat de democratie leeft en zo. En vannacht waren ze al een beetje bang... omdat die, die, die uh, demonstraties beginnen een beetje uit de hand te lopen. En er is geen duidelijke agenda. Dus dat is, ja, het is een spannende tijd, maar niemand weet precies waar het naartoe gaat. Nee, en wat is uw verklaring dat, dat die demonstraties steeds meer uit de hand gaan lopen? Waar komt dat door? Kijk, het is allemaal begonnen uh, uh, tien dagen geleden ongeveer... met een heel klein betoging van uh, uh, een klein uh, idealistische groep studenten... die plegen voor een gratis openbaar vervoer. Daar is het allemaal mee begonnen. Uh, het ging om de, om, om de buskaartjes. Ja, na de zoveelste opslag van, uh, van de tarief van de openbaar vervoer ging ze op straat demonstreren. Nou, dat was ongeveer tien dagen geleden... ging ze met tienduizend mensen zo op straat. En toen, door een samenhang van hele slechte omstandigheden... Uh, wat eerst gebeurde, is dat uh, de politie heeft veel te hard opgetreden... Uh, tegenover de, de demonstranten met, met traangas en, en rubber bullets allemaal... Uh, om dat nog slechter te maken, zoveel de burgemeester van São Paulo... als de gouverneur van de deelstaat São Paulo waren niet in het land toen. Ze waren allebei in Parijs voor iets anders. Uh, dus dat, doordat, de, doordat de politie zo heftig heeft uh, opgetreden... is de hele, de hele demonstratie is, uh, ontzettend geëscaleerd. Dus het gaat nu zeker niet meer over de, de, de verhoging van het tarief meer... Maar niemand weet precies waar het over nee. gaat eigenlijk. Dus ze hebben dus niet helemaal goed naar Turkije goed. gekeken. Want uh, daar zag je in feite hetzelfde gebeuren. Dat begon klein ja. en de politie greep hard in. Het werd steeds groter. Ja, ik kan me voorstellen. Wat ze hebben gekeken, denk ik, van Turkije... was allemaal heel pervlakkig. Dus Turkije leeft veel meer tussen ons hier dan, dan Brazilië. En Brazilië is groter dan Turkije. En het is aan de andere kant van de wereld. Daar zijn geen Turkse mensen. Dus ze weten niet zoveel wat, wat eigenlijk aan de hand is in Turkije ook. Dus dat, misschien nee, dat was dat het wel ik. een mooie ja. motivatie, een mooi stimulus... maar ze weten niet precies nee, goed hoe, hoe dat steken, zit, elkaar Nee, nee. En hoe dat escaleerde. Nee. Giza Muniz, spreek ik het goed uit? Giza Muniz. Gina Muniz. Giza Muniz is ook hier, welkom. Hi, um, hi. ho hoe lang woont u al in Nederland? 23 jaar. 23 jaar. En, en volgt u net zoals meneer Ramos uh, de situatie ook via familie en vrienden? Ja, ook. En ook weer de kranten uh, natuurlijk. En, en heeft u er nog een beetje grip op waar dit over gaat? Nee, dat is juist uh, het probleem. Wij uh, weten niet uh, wat, wat gebeurt in Brazilië nu. Waarom zei je net, uh, ja, iedereen is ontevreden. Dat wel. Maar er is geen uh, leiding. Niemand heeft een, ja... Een, een, ja We weten niet precies wat zij willen. Want er is niet één gezicht. Niet. Ja, er is niet één gezicht nu, van deze protestbeweging. Nee, nee, het gaat wel... Er is een thema, een samenhangende thema, dat is corruptie. Iedereen is heel erg boos op, corruptie. Uh, en ook omdat het zo... Ja, nu dat het WK dichterbij komt... en ze zien hoeveel geld wordt... Ja, Uitgegeven voor de WK en hoeveel eisen FIFA stelt aan de Braziliaanse regering. En FIFA krijgt het allemaal voor elkaar. Het is ook grappig dat er heel veel betogers zeggen van: Wij willen ook ziekenhuizen en scholen op een niveau wat FIFA, weet je, op, een, op een fifa standaard zeggen ze mm. dat. Want als, alles Geef wat daar FIFA, dan je geld aan? Ja, precies. Uit. Alles wat FIFA, FIFA uh, eist, dan krijgt FIFA wel, maar de, de burgers in Brazilië ja. niet. En, ze hebben wel uh, enigszins gelijk. Uh, mevrouw Muniz, had, had u het aanzien komen dat dit ging gebeuren? Nee, dat had niemand, denk ik. <laughs> die, is, uh, ja, echt, uh, Die smelende ja, onvrede, dat, dat heeft echt. Ja, de mensen het begonnen met een klein beweging van, uh, van mensen die uh, tarief omlaag wilden hebben voor de bus in São Paulo. Ja. En dat is dus geëscaleerd naar uh, geweld van de politie. En ja, wij weten niet waarom dit allemaal gebeurt en hoe dat allemaal ontstaat, ja. Speelt de, speelt de politieke oppositie een rol hierin? Want we hadden het net over dat er nu niet één gezicht meer is. Zit, ja. zit er een politieke beweging achter misschien? Ik denk niet georganiseerd, want ik denk niet dat het echt de oppositie uh, tegen de, de huidige regering... Ja, ze hebben niet echt een duidelijke gender die tegemoet gaat aan de eis... of van of de of vraagstukken wat die, die, die betogers nu aan kaart stellen. Maar ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen dat corruptie is endemisch. Het is overal in Brazilië en het is, het is in Brazilië al van, 500 vandaag. jaar oud, Precies. oud. En nu is iedereen boos op de huidige president... terwijl een hele oude probleem is, corruptie in Brazilië. Ja, mevrouw Muniz, hoe verklaart u dat? Uh, nou ja, dat is ook zo. Mensen, uh, ze zeggen nu dat de reus is wakker geworden. Misschien hebt u dat gehoord: de reus Brazilië. Maar ja, maar de zonder geheugen zal... wakker geworden. Ja, want, want dat is het probleem. Uh, uh, van deze regering, moet die regering nu weg? Ja, de... Natuurlijk niet. V van, van mij, mij van u niet. niet. Nee, nee, nee, nee. want nee. u gaat wel, ja, u... Gaat nee, wel demonstreren morgen? Ja. Dat is dan niet tegen de regering. Nee, absoluut ja, niet. Tegen nee. wie dan? Of, of voor wie dan? Nou, Waar gaat ja, u voor de straat op? Ik, ik zelf ik twijfel nu over gaan of niet. Oh, morgen, okay. nog ik weet, <laughs> iedere keer dat je iets nieuws leest... dan ja. denk je, hey, is dat wel, is dat niet mijn beweging? Maar ik ben natuurlijk als docent en ik werk daar niet. Ik werk niet in Brazilië al 23 jaar... en ik zal daar nooit de, de vergoeding krijgen die ik hier krijg van mijn werk. Dus daarvoor zou ik wel gaan. Ik denk, uh, ja, betere salarissen, betere betaling van mensen. En een beter, ja. Ik vind het ook belangrijk om te melden... dat die, die, die beweging van studenten die dat allemaal begonnen heeft... Uh, die hebben, ze hebben zich vandaag zich ja. van alle betogen. Ze zeggen dat we hebben afgelopen nacht hebben veel te veel uh, andere bewegingen... met een hele conserva conservatieve agenda tussen de meningen, en daar hebben ja. we niks mee te maken. Dus, ze, dus iedereen loopt met zijn eigen agenda mee. Ja, daarnaast, en dan, en, en, daarnaast ja. zeggen ze ook hier van in Nederland... dat er uh, geen vlaggen, uh, geen rode vlaggen of zeker geen partijenvlaggen... maar dat is dus weer een beetje terug naar de dictatuur. Ja. Want jij denkt, ja, geen vlaggen waarom? Ik heb een mening, je hebt een andere mening. Iedereen is Brazilië. Ik kan het toch van mening. Uh, uh. En die president is gekozen met 56% van, van de stemming van de hele bevolking. Ja, dus maar dat, moet dat... je dan wel de straat op? Ja, het is natuurlijk een manier om je stem te laten horen. Waarom gaat u de straat op, meneer Ramels? Ik weet niet zeker of ik de straat oh, op. Oh, u bent ook al gaan twijfelen. <laughs> ja, nee, ja, het gaat allemaal heel snel. Hè. Ja. Elke dag krijgt het een andere, een andere, andere dynamiek. Andere ja, ja, ja. Ja, dynamiek. Is... En waarom het... wou u oorspronkelijk de straat op gaan? Wanneer dacht u, oké, okay, ik doe wel mee? Nou, ik ben bijvoorbeeld mee eens dat een land die zoveel geld geeft aan, aan zoveel uh, state-of-the-art stadions te, te bouwen. dat ze ook geld zouden kunnen vinden voor om meer te investeren in volksgezondheid en, uh, en, en uh, onderwijs. Dus daar is voor mij wel een reden om de straat op te gaan. Ja, aan de andere kant uh, is budget voor de World Cup uh, alleen daarvoor. Ik heb net met een vriend van mij, die burgemeester is van uh, San José dos Campus, gesproken. Hij is toevallig in Amsterdam vandaag. Hij zei: we hebben zoveel geld om te investeren voor de World Cup en niet voor uh, iets anders. Dus de, de een steden, chance. ja, de gemeenten moeten gewoon. Ja, zeggen dat zij iets voor sport gaan doen. En daarnaast dus uh, gebruiken voor uh, wegen en uh, hm. ja, andere dingen die, die mensen nodig hebben. Maar eigenlijk moeten ze ook voor het sport doen. Oké, okay, het is een verwarrende situatie. Uh, u gaat nog even een paar uur nadenken of u morgen wel of niet mee gaat demonstreren. Ja, um, dank in ieder geval voor dit moment. Shisha Moenis, dank en Eduardo Ramos. Dank u wel. Dank u wel. Nobody Cause you're on the phone Don't you feel like a crime Don't you feel like a crime well, Here I am, a oh, honey Come on Walking me, oh, oh yeah. When you're waiting for thoughts to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying? Cry to me. Don't you feel? Like Salomon Burke, cry to me. Lennart Boy kent u wellicht van niet niks vroeger, uh, van de PvdA of als presentator van tv-programma's. Hij is vanavond te gast omdat hij sinds deze week dokter Boy is. Welkom. Dank u wel. Van een wederzijdse kennis hoorde ik vorig jaar dat Lennart Boy promoveert op Frans Glas. Ik dacht gelijk aan een oude SDAP'er of een oude PVDA die ik niet kende. Dus ik vroeg Frans Glas, wie, wie was Frans Glas? Ja. Maar nee, het ging om glas uit Frankrijk. Ja. Daar ben je op gepromoveerd. Uh, ik had je er niet mee geassocieerd. Nee, ik denk heel veel mensen niet, maar het is wel een oude passie eigenlijk. Vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de periode van de Art Nouveau en de Art Deco. Dus zeg maar even rond 1900 tot 1940. Een periode van heel veel roerselen en vernieuwing. Waarin juist de kunst eigenlijk enorm evolueert en vernieuwt. Uh, en de ontwerpen, met name uit Frankrijk, hebben lange tijd daarin de toon gezet. En daarbinnen is er eigenlijk maar één grote kunstenaar. Uh, die je in één adem noemt met uh, de andere grote van zijn tijd. En dat is René Lalique. René Lalique, dat is Frans Glas. Dat is Frans Glas. Dat is ja. Frans Glas, ja. ja. ja. Wat, wat was jouw eerste kennismaking met Lalique? Nou, ik was denk ik een jaar of 14, 15... toen ik op een, een rommelmarkt een klein een blauw parfumflesje tegenkwam... van een heel bijzonder mooi kleur glas. En ik denk dat het vooral die kleur was die mij in mijn eerste instantie boeide. Ik kocht dat voor toen twee gulden. En dat en was onderstond, de kleur was? Ja, dat noemen we dan Pruisisch blauw. Heel diep mooi blauw. En daaronder stond de naam Erlaliek. Toen dacht ik, nou, iemand die zoiets moois en zoiets uh, fragiels tegelijk kan vervaardigen... daar moet ik meer van weten. En is dat toen gelijk ontstaan of is dat later gekomen? Nou, Ik heb het lange tijd eigenlijk als een hobby beschouwd. Iets wat gewoon leuk is om te onderzoeken of om, om stukken van te vinden. Uh, maar ik merkte gaandeweg dat het me steeds meer begon te boeien... hoe die man zijn leven eigenlijk in elkaar stak. Iemand die eerst als juwelenontwerper rond 1900 furoren maakt... en in de jaren 20 opeens een hele beroemde glas industrieel wordt... en eigenlijk met machines in een hoge oplage glas vervaardigt. Wat, wat voor die tijd bijzonder was. Ongelooflijk bijzonder is, en dat deed hij op zijn 65e. Dus het was iemand die zich continu heruitvond, zou je kunnen zeggen. En toen ik zelf op het punt stond om mezelf eens de vraag te stellen... Van, uh, wat blijf ik met mijn leven doen of ga ik een aantal veranderingen brengen... moet ik mezelf zelf niet eens een beetje heruitvinden, leek me het een goede gelegenheid... om eens echt diepgaand onderzoek te doen naar zijn leven en ontwikkeling. En wat heeft jou dat gebracht? Nou ja, het schrijven van een proefschrift is een waanzinnige weg. En het mooiste daarvan is dat je jezelf veel beter leert kennen. Dat je ook echt leert wat verdiepende kennis is, nieuwe kennis ook vergaart. Uh, en dat geeft ongelooflijk veel bevrediging als je dat op een gegeven moment... weer bij elkaar brengt en er een soort nieuw inzicht aanbreekt. En het hm. heeft mij dus ook geleerd dat... Echte kennis en inzicht alleen maar stap voor stap verworven kan worden. Dat kun je niet instant organiseren. Nee, zoals misschien af en toe bij de politiek uh, lang geleden bij nou, jou. Ja, dat wel is natuurlijk zowat. wel het grote verschil. De politiek is toch vaak de waan van de dag. Kortademig heb ik het ook wel eens genoemd. En de wetenschap is natuurlijk van oudsher iets wat je langdurig en met heel veel tijd en aandacht moet bedrijven. Anders en had jij krijg je... dat geduld daarvoor? Nou, dat heb ik moeten leren. Uh, maar ik heb ook gemerkt hoe ontzettend bevredigend het is... als je daar wel de aandacht en de tijd voor maakt. Omdat je echt een heleboel uh, nieuwe inzichten kan opdoen. Niet alleen voor jezelf persoonlijk... maar ik denk ook wetenschappelijk van belang in dit veld. De kunstgeschiedenis, maar ook sociologisch, ook historisch. Het is eigenlijk uh, op het moment dat je de diepte ingaat... ook altijd weer een verbindend element met andere disciplines... zodat je toch weer een totaaloverzicht kunt geven. Ja, want jij zal vast ook met je maatschappelijke bril hebben gekeken naar Lalique... Uh, Prachtige ontwerpen, ook te zien op jouw tentoonstelling, fase, maar ook, ook die juwelen. Um, schalen. Wie kocht zijn werk in die tijd? Nou ja, dat is natuurlijk het als je kijkt naar wat we bijvoorbeeld in Nederland hebben aan, uh, aan stukken in uh, openbare collecties, maar ook een aantal families die ik heb uh, kunnen achterhalen. Dan blijkt eigenlijk dat ze een vrij eenduidige achtergrond hebben. Het zijn allemaal uh, families uh, waarvan je zou kunnen zeggen dat het toenmalige nieuwe rijken waren. Mensen die rijk werden ook met moderne ontwikkelingen, dus een conservefabriek hadden of diplomaat of bankier waren of zichzelf erg internationaal hadden ontwikkeld omdat ze handel dreven tussen Indonesië en Nederland bijvoorbeeld. En dat nieuw, die nieuw verworven rijkdom was anders dan de adel... niet gebaseerd op de grond die je bezat... maar op ja, de slimheid van de handel die je deed... En het is ook een, een groep mensen die zich dus wilde laten gelden... maatschappelijk gezien, maar dat dus niet kon doen met grote landerijen... maar het binnenhuis eigenlijk ging vervraaien. Hun eigen appartementen tot een soort paleizen maakten. En daarbinnen moest natuurlijk mooi vormgegeven... meubilair en glasmerk het verschil maken. En dus zoek je naar luxe producten die dat uitstralen... en die jezelf ook een betere glans geven. Ja, en Lalique speelde daar goed op in. Die, die, die paste in dat plaatje. Zijn naam werd een merk, dat was goed voor je, voor je imago. Ja, het was echt een... Eigenlijk een voor die tijd een moderne marketeer, iemand die al heel goed begreep... dat als jouw naam eh, gevestigd was, dat je vervolgens met die naam... eigenlijk alles kon gaan verkopen. En daar uh, zijn de Fransen goed in, hè? Want dat, dat heeft uh, nog veel navolging in Frankrijk gekregen. Eigenlijk is dat natuurlijk de kern van de Franse luxe-industrie. Als je nu naar Prada of Vuitton of Hermes kijkt... dan volgen ze in principe exact dezelfde strategie... als die Lalique al honderd uh, jaar geleden ont ontdekte, zou je kunnen zeggen. En waarom hebben zij dat wel en Nederland niet... terwijl Nederland ook prachtige ontwerpers heeft? Nou, ik denk dat er een paar succesfactoren ontbreekt. Allereerst is de steun van de overheid in dit soort gevallen onontbeerlijk. Wat ik ontdek tijdens dat onderzoek... is dat de Franse overheid altijd als mecenas optreedt... als steun en toeverlaat. Als organisator achter inzendingen op tentoonstellingen. Uh, het La, La maison à l'étranger Française. Dus het, het, het, het, het Franse huis in het buitenland. De vertegenwoordiging van Frankrijk in het buitenland... wordt echt altijd structureel aangepakt. Uh, en dat is dus echt van de, van, de lange, van de lange klap, zou je kunnen zeggen. Dat gaat altijd maar door. Zelfs in de Eerste Wereld bereidt de Franse overheid zich alweer voor... op hoe gaan wij onze kunst, cultuur en luxe industrie weer naar buiten promoten. En dat is iets wat in Nederland natuurlijk gewoon non-existent is. Ja, en daar heeft Lalique, nou ja, is een van de grondleggers min of meer daarvan. Ja, een van de belangrijke uh, grondleggers... maar ook iemand die dat natuurlijk van in de kern begrijpt en uitdraagt. Dat is te lezen in jouw proefschrift. Het uh, gaat niet alleen over het glas, maar ook in de, in de, de setting waarin hij opereerde. En ik had het al over de tentoonstelling, want morgen dan, uh, gaat de tentoonstelling open in het gemeentehuis Den Haag. Ja, gaat morgen de tentoonstelling en open. En daar is het werk van Lalique wat jij in Nederland uh, verzameld hebt. Glas in en tot en met 10 november. Tot en met 10 november. Lennart Boy, dank je wel. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Voor de 81ste keer zal morgen de 24 uur van Le Mans worden verreden. De legendarische wedstrijd is sinds jaar en dag het strijdtoneel van Europese teams... zoals Mercedes, Audi en Ferrari. Hoop in Tung uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat kan wat veranderen, want wie staan er morgen voor het eerst aan de start? Uh, ik uh, zal deelnemen aan de 24 uur van Le Mans met een uh, Chinees team. Het eerste Chinese team ooit wat uh, hier deelneemt uh, aan deze legendarische race. En hoe Chinees is Chinees in dit geval? Uh, nou, het, het is een Chinees team omdat de eigenaar en uh, het grootste deel van het management van het team Chinees is. Uh, natuurlijk zijn de technici van het team uh, ook uit Europa. Uh, de, is een, de engineer is een uh, Zuid-Afrikaan uh, die nu woonachtig is in Australië. Dus het is echt een internationaal team. Maar het dus draait om een Chinese uh, entry, zogenaamd. Dus uh, ja, dat is, uh, daardoor is het een Chinees team. En waarom doet nu pas een Chinees team mee? Uh, ja, ik denk dat het de reden is dat de autosport zich in China de laatste paar jaren heel erg aan ontwikkelen is. Uh, en dat blijkt natuurlijk ook wel uit het feit dat men steeds meer op internationale wedstrijden... ook uh, ja, de Chinese vlag uh, op de startgrid ziet, hè, ziet wapperen. En uh, ja, hier in Le Mans, ik denk dat dat een logische stap is uh, voor uh, ja, de, de volgende stappen in de autosport uh, vanuit de Chinese kant. En welke kans maak jij met je team? Waar, waar mik je op qua klassement? Uh, wij doen mee in de zogenaamde LNP2-klasse. Daar zullen 22 auto's aan meedoen. En uh, wij starten vanaf de zesde plek. De verwachting is uh, beetje afhankelijk van de uh, weerscondities... Uh, maar ik denk dat we zeker een kans hebben op het podium. En, en heb je veel fans uh, vanuit China? Is het populair daar? Ja, het is razend populair. Uh, ik kan, kan eigenlijk mijn eigen ogen niet geloven hoeveel uh, kerst aanwezig is hier. Uh, ik heb net uh, nog een aantal uh, televisie-interviews eerder vanavond moeten afronden. Uh, veel schrijvende media, internet. I iedereen is hier eigenlijk aanwezig. En uh, dat, dat... Ja heel speciaal. Ja, want want dat nou ja, jij, jij bent al langer coureur natuurlijk. Is dit dan een nieuwe boost ook voor jou in je carrière? Uh, nou, ik heb natuurlijk al heel veel gedaan in mijn carrière. Ik heb uh, in GP2 gereisd in het voorprogramma van Formule 1. Ik ben reserverijder geweest bij het Renault Formule 1 team. Ik uh, heb veel succes beleefd eigenlijk in mijn carrière, maar dit is wel iets heel bijzonders. En ik denk dat het uh, op het verlanglijstje van ieder coureur staat en hoop natuurlijk uh, weer op het Hoogste niveau ook te kunnen presteren hier ook. Nou, ja, nou succes! 24 mm. uur van Le Mans. Het is een hele prestatie. Uh, veel succes morgen! Hartelijk dank. Ja, 24 uur rondjes draaien in een sportauto. Morgen om 3 uh, uur beginnen. Het gaat om één rondje van ruim 13 kilometer. Dit was het oog voor vanavond, straks Casa Luna. Twee theologen zijn daar te gast in verband met de nacht van de theologie die aan de gang is. Er worden twee prijzen uitgereikt. Een publicatieprijs voor degene die het best over theologie kan schrijven. En de podiumprijs voor degene die theologie het best een gezicht geeft in de media. Na afloop zijn de twee winnaars te gast in Casa Luna. Morgen zit hier Max van Wezel. Ik wens u een heel goede nacht.